Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Mogelijk tienduizenden mensen hebben jarenlang een te hoge... of een te lage arbeidsongeschiktheidsuitkering gekregen. Het UWV onderzoekt fouten die zijn gemaakt in het berekenen van de WIA. Dat bevestigt het UWV na berichtgeving in het AD... De WIA is bedoeld voor mensen die langer dan twee jaar ziek zijn en daardoor niet of minder kunnen werken. Hoe vaak het misging kan het UWV nog niet zeggen. Verwacht wordt dat het onderzoek eind dit jaar klaar is. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat bedrijven waar veel misstanden zijn... geen uitzendkrachten meer mogen inzetten. Vooral bedrijven als slachthuizen halen goedkope arbeidskrachten uit het buitenland. Maar dat is allesbehalve veilig. De arbeidsomstandigheden zijn vaak slecht. En het salaris van de uitzendkrachten is ook niet best. Een meerderheid van de Kamer is dus voor het verbod. Minister Faber stopt met het betalen voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Op X laat ze weten dat ze overleg heeft gehad met de gemeenten... die nu nog zo'n bed, bad, broodopvang hebben. Het gaat om Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Die steden doen dat zodat uitgeprocedeerde asielzoekers... niet door de stad gaan zwerven. Maar volgens de minister moeten die mensen het land uit. Het is onduidelijk of de gemeenten de opvang nu zelf gaan betalen. En dat er op Insta, YouTube, TikTok haatcomments te vinden zijn. Ja, dat is geen nieuws. Maar influencers, jongeren en social media experts zeggen er steeds meer te zien. En die staan echt niet alleen onder grote accounts. Ook bij normale mensen, zoals jij en ik. Gewoon, je bent dik of je bent lelijk. Gewoon dat soort dingetjes. Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting, Maar ik vind het gewoon niet zo netjes en niet zo chic. Ik vind het niet kunnen. Heel simpel. Ja, je bent toch wel een beetje bang voor wat andere mensen ervan zeggen en denken eigenlijk. Ja, ik denk wel eerder na voordat ik wat plaats. En zelfs als je zelf geen haatreacties krijgt, kan je er alsnog last van hebben. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die haatreacties lezen, ook al gaan ze over een ander, zich sneller somber of depressief kunnen voelen. Dan nog het weer. Vanavond is het droog en bewolkt. Het is 19 tot 23 graden. Morgen wordt het zonnig in het noordoosten en grijs in het zuiden. Het is morgen 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knoop het Amsterdam koude, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam voor de aansluiting met de Ring. 20 minuten vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Knoop het Burgerveen. Een kwartier. Op de A9 Alkmaar richting Diemen. Rijdt het langzaam tussen Bad Overdorp en afrit AMC. De vertraging is drie kwartier. Op de Ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Utrecht. 20 minuten vertraging voor Knoopend Amstel. En op de N201 Hoofddorp richting Hilversum.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 voor en dan en dan, en, dan, dan. en dan en dan hier ergens inval ieder geval <totilfeer> Goedenavond luisteraars. Vandaag hebben we onze microfoons van de krochten opgesteld in Koog aan de Zaan... in de werkruimte en atelier van Wim Terwelen. Deze kunstenaar is van vele markten thuis. Op zijn eigen website ornmens.nl staat onder andere... beeldend kunstenaar, drummer, illustrator, natuurbeschermer en recycler avant la lettre. Nou, Dat moet wel mooie verhalen opleveren, denk ik. We gaan met name op zoek naar de muzikant die actief was in de rondo's en de X en nu nog muziek maakt samen met de Kift. We zijn ook zeer geïnteresseerd in de verbinding en de beïnvloeding van zijn muziek... met poëzie, beeldende kunst en film. Ik ben Dick van Duin en samen met collega Pim Groof gaan we kennis maken met Wim Ter Welle. Dag Wim. Ja, uh, Wil je hier uh, nog wat aan toevoegen? Uh, nou, uh, nee, nee. Het is eigenlijk wel... Uh, to the point. Het is al vrij veel. Dus, uh... Nou ja, je bent ook van vele markten thuis, toch? Ja, uh, goed. Dat... Uh, maar heel divers hoor ik zo ja ja nou dit is een, een uh, ik vind muziek maken leuk ja uh, ik heb uh, een, ooit een opleiding gedaan als kunstschilder dus uh, op een academie maar ik vind dat uh, schilderijtjes maken uh, op een atelier vind ik een vrij eenzaam bestaan dat is waar uh, ja. ik, uh, ik heb dat te veel leuker gevonden om... Ook samen te doen, samen dingen te doen met de anderen. Dus ik dacht, als ik, als ik al die dingen nou eens ga combineren, dus uh, uh, de beeld, beeldende uh, dingen ga gebruiken voor de muziek, dan uh, heb je alles bij elkaar en je werkt. Je werkt muziek doe je natuurlijk. Uh, het leuke van muziek is het uh, om dat samen te doen met anderen. En dat, uh, nou, dat, dat doe ik nu. Uh, ja, eigenlijk sinds mijn veertiende. Okay. Maar zeg je nou dat je beeldende kunst en muziek samenbrengt? Samen oh, ja, ja, ik ja, ik of... maak bijvoorbeeld voor de, voor de gift, uh, ontwerp ik alle cd-hoezen. Oké, okay, ja. En dat zijn, uh, dat zijn vrij gecompliceerde... Toch wel. Uh, ja. die, uh, nou die, dat was wel een sigarenkistje. Nou, die krankenhuis. krankenhuis. Ja, ja, nou, dat was. Uh, maar die, die is al uit, 93. En we hebben ook bijvoorbeeld. Ook een uh, een bijvoorbeeld hoofdkaas is gemaakt van oude kookboeken. Ja. Uh, dus dan uh, haal ik een oud kookboek bij de, tweede, bij de kringloopwinkel. Ja, ja. En dan. Uh, uh, die haal ik uit elkaar. Dus je haalt heel het binnenwerk uit de kaft. Je had er een, een, een tekstboekje laten drukken wat we daarin monteerden. Dus je haalt er zeg maar twee katerns uit die stapel ja. inhoud en die haal je eruit. Daarvoor in de plaats gaat op het tekstboek. Dan monteer je dat weer terug in de kaft en vervolgens met een hele grote snijmachine snijden je hem op cd-formaat... Ja. waarbij alle recepten... natuurlijk halverwege... zijn. <laughs> ja. ja, ja, ja. Maar, dat, maar nou, het leuke is dan... ze zijn allemaal verschillend. Ja, allemaal handwerk. Ja, ja. ja. en, ja. en uh, die ja. zitten we hier met een... gewoon uh, gemiddeld één dag in de week... met een uh, groep vrijwilligers... Uh, zitten we al die cd's in elkaar te plakken. Leuk. Ah, dat ah, ja. doen we al jaren. Hartstikke leuk. Ja, ja. te gek, ja. En, uh, Maar, nou ja... Als, als voorbeeld. Van, ja. Uh, ja. Het, is dus, het is wel heel veel werk. Maar, ja. Ja. maar het genereert toch ook wel... een hoop aandacht. Ja. Ja. En, uh, ja. Ja. Het draagt wel bij aan... Uh, de verkopen. Onze laatste... Ook, ja. Ja. Uh, onze meest recente... cd. Hoogriet. Die uh, was verpakt in een, uh, in een ordner. Uh, ook, ook op maat gesneden. Hè. Dus, uh, maar... Uh, ja, zo'n als het ware een losbladig staat. Ja, ja, Papier. ja, ja. ja. Uh, Met alle teksten vertraald. Dan kun je nog zelf uh, naar idee uh, in En je kan er zelfs dingen uithalen ja. en bijvoegen. Ja. <laughs> ja, dat is wel mooi. Ja. En, uh, ja. Maar ja, we, ja, we hebben het toch uh, in een periode waar cd's niet echt goed meer verkopen lukt dat ons dan nog wel. Ja, oh, dan ja, ja. Wordt. Dat, dat komt dan werk, ja. best wel door. Ja, door ja. Uh, ook mede door... Uh, ja, in eerste instantie is het natuurlijk gewoon goede muziek. Maar, ja. uh, <laughs> maar het ziet er ja. ook wel uit. Ja, ja, ja. Ja. Maar, maar voor je... CD-ontwerpers denk ik anders dan voor een LP. Ja, hè? Ja, ja, ja. Ja. Had je dat niet liever gedaan? Ja, dat doen we, ook. doen we ook. We brengen okay. de laatste album yes. uh, nu ook weer... We zijn ooit begonnen het eigen toen maakte je gewoon nog LP's. Dat was gewoon nog vinyl. Okay. Voor het CD. In 88, 88 is die. Ja. Ja, maakte, toen liet je nog gewoon LP persen. Ja, okay. En uh, met krankhuis. Dus met het kistje. We, we wilden eigenlijk helemaal niet... geen CD's maken. Hè? Maar nou ja, ja. niemand, niemand wou meer LP's. Okay. Nee, dus, de perserijen dus werden dus opgezoekt. We wel. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar ja, ik dacht wel... Ja. Ja, ja ja Helemaal niet leuk. Nee. Maar uh, wat, wat gaan we daarmee doen? Nou, uh, uh, we hebben natuurlijk dus een bijzondere verpakking. Hè? Ja, ja. bedacht. Ja. Ja. Want ja, van nou. IJverzucht hebben we net uh, de passie van de slager gehoord, dat nummer. Ja. Daar zijn we mee begonnen. Ja. Uh, hoe zag die hoest eruit? Nou, dat was een uh, normale LP ja, oké. Okay. Maar met, ja. een, met een afbeelding van een, uh, uh, een judo beeldje. Dus ja. een... Uh, vroeger zat, zat je bij judo en dan het uh, oh, ja? uh, uh, <laughs> was een, een, soort, ja, een soort prijsbeeldje dus een ja. blok met daarop twee judoende figuurtjes okay. maar als je dat ding op z'n kop zette dan uh, zag het eruit alsof uh, iemand iemand anders optilde en die vervolgens een enorm blok uh, in de lucht hield. Oh, Oké, okay, ja. En dat, dat is de afbeelding ja. van... Uh, maar ja. dat was dus wel een normale ja. LP-hoes. Ja, natuurlijk, ja. ja. Uh, ja. Maar, ja, nou ja dat, maar dat was wel de gelijk. het laatste vinyl wat we <laughs> toen gemaakt hebben. Want ja. daarna wilde niemand dat meer. Ja, nee. Ik wil eigenlijk nog even een stapje terugmaken. Graag. Ja. Van, want, want kom je eigenlijk uit een muzikaal nest... Uh, uh, nou, of dan, mijn kunt familie wel. Ja. Maar uh, ja, mijn, mijn ouders die zijn eigenlijk opgegroeid in, wat beetje in de staat. Ja, tuurlijk. Ja. En, uh, en die, uh, ja, toen lag uh, alles stil. Volgens mij die hebben, die hebben eigenlijk helemaal geen nee. geen vreemd. Mijn moeder is best muzikaal, maar die heeft nooit. Uh, ze heeft zich eigenlijk nooit muzikaal ontwikkeld. dat ja, kwam er ja, niet van. De, ja. Ze, ze, ze draaide op een gegeven moment wel muziek. Maar dat was eigenlijk de muziek die mijn broer en ik inbrachten. Ja, ja. Dat is wat zij draaiden. Ja. En wat en was de, de eerste muziek die je dan uh, nou, kan nou, herinneren Beatles. dat je meenam? Beatles. Uh, Rubber Song. Maar uh, ook bijvoorbeeld ik, gingen ik, ging wij op vakantie met mijn ouders naar. Italië met de auto. En dan draaiden we The Cream. Dat is de muziek die mij ouders schermt. Ja. Close your eyes And I'll kiss you I'll pretend that I'm zijn in de familie, zijn best wel een aantal uh, uh, muzikanten te vinden. Je had uh, bijvoorbeeld de bijaardier. Ik, ik, ik kom oorspronkelijk uit Delft. Ik heb de eerste 19 jaar uh, heb ik in Delft. De bijaardier van de grote kerk in Delft. Dat was een, uh, was een neef van mijn moeder. hele rare kind. die, uh, <lacht> die, uh, die uh, liep zomer en winter in een wit overhemd. Dus Toch ja, nooit ja. een jas of zo op sandalen, dus blote voeten op sandalen. Oh, rende iedere dag, ja, uh, rende die de 365 treden van de venteltrap, de, uh, de ja, ja, ja. stenen wenteltrap ja. van de nieuwe kerk in Delft. Rende die omhoog. Hoe vaak per <laughs> en, dag? Elke ja, half dat, weet uur of weet zo. Ik niet, Maar wel <laughs> ja. dagelijks. Ja. En dan, uh, ja, dan was dat uh, dat Carol bespelen. Dat ja. was nog met je vuisten. <laughs> Ja. Hij, liep, hij liep een soort, was ook uh, briljant wiskundige. en radioamateur ja. radio en, uh, hij liep, hij liep bijzondere dingen. Uh, een homo universalis Ja, soort, <laughs> maar uh, hij uh, was organist van de. Als kind uh, moest, ik, moest ik naar de kerk, naar de Lutherse kerk uh, in, de, in Delft, een heel klein kerkje. En daar was hij ook organist. En als je dan de kerk uitliep. Na afloop, dan speelde die jazz op dat, uh, dat kerkhof. Ja, ja. Oh, dat is dat vond, knap. Vond, ja. fantastisch. Ja. <laughs> daar is een beetje de kiem gelegd van jouw ja, muzikanten. Uh... ik vond dat wel. Uh, ja, de, de ene vond dat uh, van de kerkgangers. Ja, de dat kan niet. de andere. Maar Lutus is toch niet zo'n hele strenge kerk, toch? Nou, daar heb ik niks van Nee. <laughs> ja, goed en, en heb je toen ook zelf muziekles uiteindelijk genomen? Of nee. ben je ergens... Nee. Ik heb nooit... En waar, uh, waar is dat dan gestart? Dat je iets bent gaan bespelen? Uh, uh, plaatjes van de Kings draaien. En, uh, en die proberen na te spelen. Nou, knap. Nee, ik, heb, ik kan geen nood lezen. Ik, kan, uh, ik weet helemaal niks van muziek. Allemaal <laughs> op gevoel. Yeah. Nou, gewoon. Yeah. Yeah. Dat is soms... Uh, is dat leuk. Maar soms is het ook een beetje onhandig. Ja. We zijn nu bij de case, bijvoorbeeld onze TUBA-speler. Die is gewoon klassiek geschot. Oké, okay. ja. En dan, ja. Uh, ja. nou als je die zo'n blaadje heeft met, uh, met. Dit moet je spelen, dan spelt hij dat gewoon. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> je je is niet Ja, mooi. Het, het is, uh, mijn ervaring is dat dat dus ook niet per se noodzakelijk is. Nee. Om toch een, uh, een soort carrière op te bouwen. Nee. En wat was dan je eerste bandje waar je in speelde? Dat was met mijn neef en mijn broer. En dat heette De, de Saints. En dan had ik een oefenruimte in de, uh, in de Lutherse kerk. Oké. Okay, ja. Want was hadden een hele jonge dominee. En die vond dat belangrijk. Ah. Met de koster. Rotgans heette die. Die zag dat <laughs> helemaal niet zitten. Je, een strijd met die kerk of wij daar wel mochten oefenen. Ja, ja, ja. Schitterend. Maar dat, eh, uh, uh, mensen hier, dat was eigenlijk mijn eerste band. Maar jullie heten The Saints? The Saints, ja. ja, ja. Dan, maar, ja toepasselijk ja, in ja, een kerk, ja. Ja, zag ja, <laughs> toen uh, ja. toegewezen zijn, 14, 14. Oh, eigenlijk. heel jong. Ja, ja. En toen begon je al te drummen. Nou, ik, ik wilde eigenlijk gitaar spreken, maar we hadden geen drummer. Oké. Okay. <laughs> ja, dat moet je. Ja. <laughs> en toen, toen ben ik dus gaan drummen en dat ben ik blijven doen. Na de Saints? Want met, met de Saints heb je ook opgetreden? Of ja, was dat echt... uh, ja, een paar keer. Het was een soort kofferband, uh, voor dus vooral Beatles. Ja. Dat, dat was dus in 1965 of zo. Nou, dat, dat, dat was mijn eerste wind. Ja, ja. ja uh. We gaan weer een plaatje draaien. Het valt me wel op dat je allemaal verschillende platen hebt genomen. Een nummer van allemaal verschillende platen ja. Ja. ja, ik heb het een beetje. Ik heb eigenlijk wel gekeken van alle albums. Uh, Oké, okay, ja. Yeah. Uh, of er een.. Uh, een beetje de, het beste... Het beste nummer. Jij oh, okay. hebt het mooiste ja, maar nummer ja. het mooiste van, nummer wel, van ja. al die albums. En je hebt er geen ja. nummers van de Rondo's of de X opgezet? Uh, nee. nee. Alleen maar van de Kift, ja. ja. ja. Okay. Dus krijgen we nu de maand van de LP Krankenhaus. Uh, de CD Krankenhaus. Trouwens later is die wel... Uh, door een Amerikaans label op LP uitgebracht. Hè. Zeg maar muziek. Die, uh, ja. uh, al die oude puntplaten die werden op een gegeven moment... Opnieuw uitgebracht? Van cd opnieuw uitgebracht op LP. Oh. Weer. Het is, uh, maar niet van de master tapes neem ik aan. Uh, uh, nou, nee, nee, nee. Ze hebben hem gewoon van een uh, van de cd, van de cd uh, afgehaald. Ja. Ja, ja, dat klopt. Maar ja. waarom dan in Amerika? Ja, er zat daar iemand die dat aan het doen was. <laughs> en, en die man. belde. Ja? Die belde of die dat mocht doen. Nou, toen zijn we een deal gesloten. Van, uh, hij ging er dan... 1000 laten persen of 2000 weet ik yes. wel en dan ja. kregen wij de 1000 en hij 1000 uh, en die, die kon okay. je dan zelf verkopen en dat was zowel met ijverzucht. Ja. Uh, maar goed dat was al, natuurlijk al een lp mm -hmm. Mm -hmm. maar die, die heeft hij opnieuw uitgebracht en krankenhaus die hebben we zelf okay. ooit alleen maar als cd uitgebracht ja, ja, ja. oké okay, hier komt de maan van het krankenhaus Mijn tafeltje kwam een man die aan manneltjes verkocht. En achter de maan kwam een jongen met gedres Hij liet ze dansen op het marmeren tafelblad. En hij liet ze tegen zijn mouw oplopen. Voor de tweede maal verscheen de violist. Maar ditmaal droeg hij een hoed. En hij speelde. In kamers kamer zijn En hij draait als een vuile eierdooier. Op de bos met blauwe soep van de nachthemel. Hij ziet er beschimmeld uit. Hij zal wel stinken. Zo ziek ziet de maan eruit. Maar de stank komt uit de kanalen. En de man bij het raam. De heefs. Je ziet de maan En hij ziet de stad onder de maan. En hij strijkt zijn arm uit het venster. En zijn stemkracht. hij zijn stemkracht door de nacht. Een stemkast in de nacht als een vijl En buiten staat de nacht Buiten staat de nacht in de straten Met een vuilnisbak en beur De kamer met de twee mannen De ene staat voor het raam En de ander loopt tegen de muur Vrij, bleek, met een berenster er. Oh, waarom waar kan jij in vast bosnaam niet op? Hopeloze schotter in de rand Aaltburum bij het rollen, Je moesten ze je stoppen. Daar ja, stinkende in de Ik oppaken, mezelf. Jij ja, dat ik aan je eerste bandje was dan de Saints. Wat, wat volgde het daarna? Ging je naar de middelbare school, neem ik aan? en Had je daar ook een band? Uh, ja, op de middelbare school hebben we ook... Uh... Nou, in eerste instantie uh, doe je dat op klassenavonden of zo. Moest ik natuurlijk altijd... Uh... Ik zat altijd wel in de feestcommissie. Oké. Okay. Om <lacht> ja? te zorgen dat we dan, dan zelf konden spelen. Oh, ja. ja, dat is slim. <lacht> ja. Ja. <lacht> maar dan uh, je hebt ook altijd op de middelbare school... heb je van uh, eens per jaar heb je dan... Uh... Een soort uh, grote avond of zo. So. Uh, een feest. Daar maakten we ook altijd wel muziek. Ja. Maar altijd een beetje gelegenheid uh, samenstelling. En na de middelbaar ging je naar de kunstacademie? Ja. In Rotterdam? Ho, uh, ja, Rotterdam. Okay. Ja. Nou, eerst moest ik nog in uh, militaire dienst. En uh, dus dan, dan moest ik even, dan moet je even wachten. Ja, Ik heb ook al geprobeerd Jammer. daar wat muziek te maken, maar dat, nee. kwam, uh, dat kwam niet echt van de grond. De anderen die dat, uh, met wie ik dat samen wilde doen, die... Uh... Ja, maar je kan ook je drumstil niet meenemen op ja, oefeningen. Dat, dat, dat, dat ja, is ja, ook. Zo... In je In je tentje. Maar goed, je zat je toch meestal gewoon te vervelen op zijn zo ja, gezin. Hè? zonder meer. Ja. En, uh, want dat is wel uh, hoe ik dat ervaren heb. Ja. Maar goed... Uh, als daar is dat vooral ja. geïnteresseerd is in het drinken van uh, bier, dan, ja. dan, dan gebeurt er niet zoveel. Maar dus was ja. je toen ook al redelijk politiek nou, bewust? Want later ben je toch al redelijk politiek actief? In die periode toen, was toen ik niet. dat niet zo. Nee. Maar door die periode, denk ik, toen had ik wel een beetje van, nou, wat is dit? Ja. Moeten, het heeft moet, je wel gevormd. Moeten, de... we, moeten we niet eens een keer wat anders. Ja, ja. ja precies. Dat, dat, is wel, dat heeft er wel toe bijgedragen. Zeker wel. Maar toen kon ik... Uh, mijn ouders die woonden... in die periode... in Taiwan. Oh? Mijn vader die legde telefoonkabels aan. Oké. Okay. Toen kwam ik uit militaire dienst in. April zal dat geweest zijn. En toen wist ik al dat ik in... Dus vanaf september naar de academie in uh, Rotterdam kon. Maar dat is een paar maanden over. En, uh, en je kon daar LP's kopen. Die waren allemaal gekopieerd. Ja, natuurlijk. Met ja. fantastische hozen Die... Uh, in Chinees. Uh, en die kostte helemaal niks. Daar kon, kon je echt voor... Hier moest je voor een LP 30 uh, gulden betalen. Ja. Ja. Daar had je er tien voor. Weet je. Zo, ja. Maar ja, er zat wel eens een krasje op. Of, dat was, uh, ik had één LP van Bob Dylan... die had aan twee kanten dezelfde kant. <lacht> Oké. <Okay. lacht> ja. Ik ben niet bewaard... maar ik ben nu wel spijt van. Ja. <lacht> en, uh, maar, maar toen heb ik wel... een uh, uh, heel wat... Kilo muziek aangeschaft. Ja. En ook meegenomen. En ook meegenomen ja. Toen ontdekte ik net een beetje muziek van, de, van Dylan en de band. Vooral. Dat, vond dat vond ik toch wel heel inspirerend. Dat vond wel erg goede muziek. Vanuit je, je King Harvest en Shoulder. Ja, come die, die, die zitten, dat vind ik even de mooiste nummers. Maar ja. dat, uh, to, toen, want dan koop je, omdat het toch niks kost, koop je in één keer alles. We ja. Gaan. Je kunt okay. gewoon kijken. Ja, ja. en, dan, uh, en, en als, je, als je er eens de kwaliteit was het natuurlijk ook niet nee. van het vinyl zelf dat was ook niet goed maar ja, als je één kapot was haalde je gewoon een nieuwe <lacht> of, uh, een ja. twee <lacht> Oké. <Okay. lacht> dus dat maakt ook allemaal niet okay. maar dat heeft toch ook wel zeg maar vooral mijn muzikale smaak het feit dat het zo Goedkoop beschikbaar was. kwam ja. in één keer ja. Uh, dat, heeft, dat was wel van invloed ja. En toen je terugkwam had je natuurlijk Een gigantische muziekverzameling Ten opzichte ja. van anderen <laughs> Nou ja, Bijzondere dingen, ja. ja. Vond, vond ik zelf ja. ik, uh, Dat, dat langer allemaal ja. uh, Maar uh, tot mijn verbazing Er lagen ook uh, Gekopieerde LP's Van, uh, van de Golden Eerings ja. ja, ongelooflijk ja. <laughs> Die lagen er ja. Ja, ja, ja, ook okay. Met uh, van, uh, Ja we gaan nu even luisteren naar King, King Harvest en surely come van de band Born in the fields and listen to the rice when the wind blows cross the water King Harvest is surely come I work for the union cause she's so good to me Maar na Taiwan kwam je terug in Nederland. Ja, toen, uh, en toen ging je naar de academie. Ik uh, kom naar de academie, ja. ja. Nou ja, daar zijn we eigenlijk van begin af aan... ook muziek gemaakt. Dat uh, zie je wel vaak, hè? Op, net, net als op de Rietveld Academie... zie ja. je ook al, allerlei uh, muzikale ja, oh, uh, ja, oh. initiatieven ontstaan. Veel, en dat was in Rotterdam ook. Heel veel bands ja. hebben, vinden hun oorsprong ook... Op de, op de kunstacademie. Dat is, dat is ook zo. Ja. Het was, de eerste paar jaren uh, was dat... Uh, een beetje feestmuziek, uh, maar... Toen, op, toen brak op een gegeven moment, uh, met name in Engeland, uh, natuurlijk die hele punk. De punkbeweging, hè? Uh, Het uh, brak uit. En toen, toen, toen dacht ik van, <laughs> eindelijk, er gebeurt weer wat. Want uh, ja? je hebt natuurlijk, je ja, 70 jaar, ja, heb ik ook Isolde wel echt wel een periode gehad ja. dat ik helemaal qua... Muziek die uh, radio wat ik hoorde, helemaal afgehaakt was. Okay. Helemaal, uh, ja. Ik vond allemaal uh, 60 jaar, dat was zo'n explosie van creativiteit. En, uh, maar daarna, ja, Ja, symfonische rockers, is ja. ook ja, gezegd. Ja, dat kon niet meer boeien. En dat werd in één keer door die hele punkgolf, punk, ja. ging in één keer. Uh, op een hele leuke manier. De bezem daardoor heen. Ja. En jij ook. En uh, ja, dat, dat sprak me wel heel erg. Okay. Uh, ja, daar zijn we dus met een aantal medestudenten. gaan punken. Uh, <laughs> hebben we de Rondo's uh, opgericht ja. De Rondo's, uh, okay. ja. Ja. Ik wil even graag een stukje voorlezen uit het boek uh, Gehavende Stad. Het gaat over Rotterdam. Ja. En daar staat in beschreven hoe jij bij de Rondo's kwam. John van der Weert ja. Of Johannes ja, Johannes heet die tegenwoordig. Johannes heet hij tegenwoordig. Die geeft aan van ja, ik, ik liet hun uh, punkplaten horen. Wim zat te kijken. Wat is dit in godsnaam? Want die speelde Dylan en de band. Die had een baard en lang haar en sandalen en zo'n bril. Gewoon een hele aardige jongen. Ik vond eigenlijk dat hij niet mee kon doen. Ik was vrij streng. Het heeft wel een tijdje geduurd, eer Wim punk was. Ik <laughs> was zo'n mooi stukje. En ik wil graag jouw reactie daarop horen. <laughs> ja, dat, dat klopt natuurlijk tot op zijn hoogte. Ja, want het is zijn beeld natuurlijk. Ja, maar punk uh, is leuk, maar, uh, maar je hebt ook gewoon goede muziek. <laughs> Weet je en, uh, en ik vind de kunst is om dat dan te combineren. En uh, ja, hoe ik er verder uitzag. Uh, daar heeft hij niets mee te maken. Nee nee, nee, nee, nee. Maar punk was destijds ook een statement. Van ja, natuurlijk. Ook hoe je eruit zag ja, wel, wel, en, uh, Maar jou maar, draaide het vooral om de maar, muziek. Ik, de, uh, uh, ja, ja. Gewoon de... de, de het was natuurlijk... Kijk, je had, je, je had, je had de 60e jaren. Nee, dat was een, een, een... Wat ik net zei, ook een soort explosie. Van creativiteit, maar het had ook heel duidelijke uh, maatschappelijke uh, betekenis. Ja. Ja. Je had uh, uh, ja, heel veel Amerikaanse muziek, bijvoorbeeld ook, uh, ook anti-oorlogsmuziek. Uh, je had die Vietnamoorlog en, en dat was in punk muziek, of met die punk uh, beweging, was dat, uh, veel minder het geval. Het was veel meer alleen maar een culturele. Uh, revolutie. En, en wij hebben al geprobeerd om daar, en, uh, daar ook een soort uh, om dat een beetje te verbreden. En met wij bedoel je de rondo's? Ja, ja oké. Okay. Ja. Laten we een nummer van de rondo's draaien. Ja. Welke zou jij dan willen horen, nummer Het nummer SISTEN. Dat, dat, dat is het op. Met wat ik net zei, dat, dat illustreert dat het beste. Nee, dat, dat, dat boeide mij niet zo erg. Nee, nee. Ik, had geen, ik had absoluut geen zin om een uh, uh, veiligheidspijl uh, ah, doe te doen, neus, uh. net als dat je tegenwoordig loopt iedereen met tattoos. Ja, ja. Tattoos zijn het in Rotterdam. Die heb jij niet. Ja. Maar dat, ik, zal, ik zal echt de laatste zijn die dat uh, <lacht> <lacht> laat zetten. <lacht> ja, <lacht> ik weet helemaal niks. Nee, maar volgens mij moet je dan nou voetbalspeler zijn of voetbalspeler. Ja, nee, nee, nee, nee. ja, het is op een dat gegeven moment. Je want is, die zie je er ook heel veel mee. Ja, de maar, de maar het is op een gegeven moment. dat hele. Ja, ja, ja. ja, ja liet dat helemaal alle kanten op. En dan liet iedereen ineens. Uh, dat we weer uh, waar, ja. uh, ja, voor maar niet. Nee. Maar punk heeft wel een hoop gedaan voor de muziek. Absoluut, He? absoluut. Het heeft vooral, uh, nou wat ik net zei, de bezemde doorgehaald. Klopt ja. Van ja. Al uh, terug naar uh, ja. Ja. Ja. ja, Gewoon ja. terug ja. naar de kern, een beetje de kern van de zaak. Ja. En het uh, voor iedereen bereikbaar maken. Dat ook, maar het is vooral, vooral ook het plezier. Het plezier. Wat je, de, ja, ja. dat bracht ja. gewoon plezier in, de, in het muziek maken terug in plaats van uh, het ingewikkelde gedoe ja, ja. van die uh, symfonische uh... <laughs> <laughs> uh... ja voor een drummer is het punt natuurlijk helemaal heerlijk hè? Uh, ja <laughs> dat, uh, dat, helemaal dat, dat, dat was leuk ja, ja. Ja. maar ja. ook wat je zegt uh, dat het je... Ook, er waren ook mensen die wilden uh, een band beginnen ja. en die konden niks en ik kon helemaal geen gitaar spelen. Ik nee. kon helemaal geen muziek maken. En toch konden ze een band beginnen. En dat, en dat, uh, dat was toch mogelijk. En, maar daarvoor uh, was dat gewoon onmogelijk. Als ja, je niet aan bepaalde... Ja. Of weet ik wat Nou ja, je moest muzikale vaardigheden ja, meebrengen. Ja, nee, nee. en, en, en met de punk werd dat eigenlijk uh, ja. niet meer uh, geëist. Sterker nog, <laughs> Die werkte niet eens in je voordeel. Dat dat, dat, Drie dat ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, zeker. zeker. En dat, dat, geeft, dat, dat breekt de boel open. Ja. En, uh, en natuurlijk, kijk, mensen die een band beginnen en helemaal geen muzikale. Uh, Talent of wat ook hebben, die houden er vanzelf alweer mee op. Ja. Maar ze hebben wel, wel gelachen. Ja. ja, en ze hebben wel een hoop rol gehad ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat En ja, waar, waar gaat het nou uiteindelijk om, denk ik dan? toch om die rol, ik, rol, ja. Nee. Ja. Gaat Het gaat toch wel een beetje met een groep vrienden. Of, ja. uh. Maar de Rondo's hadden destijds ook al een bepaalde presentatie, uh, die misschien binnen Punk, uh, wat ik begrepen heb, want ik heb jullie nooit live zien spelen. Uh, jullie stonden uh, niet als de, uh, wilden op het podium, dat is echt een, een georganiseerd geheel. Heel strak ja, ja. eigenlijk. Zat ja. uh, daar qua vormgeving en presentatie, zat, uh, dachten jullie daar al over na? Jawel, was ja, jij ja, daar ook mee ja, bezig? Ja, ja, jawel. ja. Maar, uh, maar dat, was, dat was een beetje later. Uh, het, heeft, het heeft niet zo lang bestaan, met de honderdste jaar of drie. En dan, uh, dat, maar dat was het, het einde. Ja, maar de punk heeft ook niet zo heel lang... Nee, het, ja, dat, het ontwikkelde zich. Totdat het uh, op een gegeven moment, nou ja, het was, was een beetje klaar. en daar uh, hadden we er niks mee aan toe te voegen. En, uh, nou ja, nu, uh, want we gaven ook een blad uit en uh, ja, we wonen in een pand ja. bij elkaar. En, en, en, en, en, en, maar, maar dat waren wel tamelijk intensieve jaren. Dat was Huizen Schoonelo ja. uh, destijds. Ja. En dan uh, moest ik op een gegeven moment. Uh, moet, je, moet je toch e even wat gas terugnemen? Okay. Ja, je, je, je, je maakt dan muziek. Kijk, wat mij interesseerde was de muziek. Ja. Maar ja, een aantal anderen die zaten veel meer in die politieke. Ah, uh, oh, uh, oké. Okay. Ja. En dan. Uh, ja, uh, uh, op een gegeven moment. ...denk je van nou... Uh, ...vind ik het dan wel leuk. Uh, ja. En, en, en je, gaat, je komt ook... al ...als band... ...ga je... ...op een gegeven moment ga je jezelf herhalen. Ja, zonder meer. Ja. En, en, en dan... ...of je moet het... ...echt, echt ook helemaal... Op, ...over een andere boel gooien. Ja. En dat, is, dat vind ik het, het leuke bij de kift. En dat we dan... Uh, uh, dat dat wel lukt. Om, uh, toe, uh, je maakt bepaalde muziek. En toen zijn we bijvoorbeeld. Op een gegeven moment zijn we een opera. Uh, zijn we een opera gaan maken. Okay. En uh, nou ja. Dan, dan krijg je ook duidelijk. Een uh, soort splitsing in. Uh, wat mensen daarvan vinden. De ene vindt het. Vindt, nou, is dat dan weer verraars? En de andere die vindt het beste wat jullie ooit gemaakt hebben. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja. Maar, maar dat. Dat vind ik leuk. Ja. Dat, dat je ook niet stil blijft staan op één. Dan wordt het een maniertje. Ja, ja. Nou ja, met die honden was het op een gegeven moment uh, was wel duidelijk ja. uh, waar het voor was en wat we het mee wilden. Dat hadden we gedaan. Ja, klaar, stoppen. Okay. Vertrokken. Ja. Daarna? Nadat je met de rondes. ben je richting Amsterdam? Of nee, richting in de Zaanstreek gelijk. Like ja, ja. Ja. Toen, uh, vanwege de liefde. Vanwege de uh, liefde. Ja, goede redenen. Uh, ja. Maar toen kende ik al wel ook mensen hier in de Zaanstreek. Mensen van de Expo. Want daar heb je ook mee gespeeld? En daar heb ik X. ook een jaar mee gespeeld, ja. ja. Uh, en, uh, en toen, maar dat, dat was een beetje aansluitend aan die periode. Maar toen, na dat jaar de ex, dacht ik van nou, uh, nu, nu moet ik even op gaan passen. Uh, even op de pauze. Ja, op pauze bezig geweest. Ja. Oh, ja. Okay. Ja, is een, uh, ja, je houdt het wel een tijdje vol. Mm -hmm. <laughs> maar is dat ook de intensiteit van het leven wat je toen ja. leidde? Uh, ja. ja. Dan, uh, ja, Seks, drugs en rock. -and -roll, no, <laughs> dat, dat, dat, niet, niet die vorm, maar, uh, nee. maar wel. Uh, uh, Lange uren. Ja, intensief, heel intensief. Ja. He? Heel ja, intensief ja. En, en uh, ja, zijn, van die concerten, kijk, als je, je uh, Groningen speelt, ja. en dan maak je bijvoorbeeld bij Spreek, een werkdag van 17 uur. Ja. Je staat maar een uurtje podium over uh, vijf of ja. zo, Maar je werkt is ongeveer 17 uur. Zonder meer, ja. En, en, ja. Dan, en dan als je dat... Uh, uh, en dan ging je wel op toeren en dan deed je dat een week lang, iedere dag. Dat hou je wel een tijdje vol, omdat je in de twintig bent. <lacht> <lacht> maar dan op een gegeven moment moet je toch ook denken van ja, gaat dit wel helemaal goed. Ja. Ja. En uh, moet ik niet even... Ik was pas op de plaats. Ja, okay. Nou, dat heeft toen een jaar of drie gedaan. En toen reed ben je toen er... gaan schilderen of zo? N dat lijkt me wel leuk. Dus. Nee, ik ben nee, bij ja. natuurmonumenten gaan werken. Oh. We gaan mooi. rietmaaien. Rietmaaien? Ja. Ah, te gek. Ja. Heel wat anders. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, maar dat kwam ook doordat ik hier in de zaalstreek kwam. Ja. dan rij je in Worm, maar toen in oost Oostklondendam. Ah, en dat ja. ligt aan het wormje is verveld fietsen die daar zo langs. Oh, mooi hier. Nou, ga, ga toch eens praten. En dan ben, ben je dan uh, in eerste instantie als vrijwilliger aan het werk. En dat ontwikkelde zich dan na een tijdje tot gewoon een vaste baan. En uh, dus dat, ik heb uiteindelijk twaalf jaar bij Natuurmonumenten gewerkt. Zo, En, uh, mooi en werk, toen, ja. na een jaar of vier of zo, toen, we, het konden we ook in dat veld. daar kwam een boerderij leeg. en ik zeg tegen mijn chef: kan ik er niet zo lang wonen als hij leeg staat? Ja, hij zei: ja, maar we gaan volgend jaar gaan we het slopen en dan. Gaan we hier een nieuwbouw plegen? En uh, dus voor een jaartje kan het wel. Ja. ik zeg, oh, geef, geef, geef me maar die sleutel. <laughs> om, ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ja. Maar, ja ik, heb, ik denk dat jaartje dat zal wel meevallen. Dat ja. gaat meestal wel langer natuurlijk. Nou, ik heb negen jaar gewonnen. op iets langer. Uh, de, de melktank eruit gegooid en de studio erin gebouwd. En daar hebben we krankenhuis in. Maar was dat de geboorteplek van de kift? Of bestond, ja. het, bestond die toen al? Ja, nee, dat was wel, dat was wel uh, de geboorteplek. Ja. Okay. Maar dan wil ik na het uh, nieuws en de reclame even op doorgaan. Boom. Hoe gaan we het eerste uur afsluiten met uh, een van jouw uh, favorieten? Een mooie afsluiting van het eerste uur. Ik toen we Sweet Treat Dat van Sven Parks. Oké, okay. ja. Mooie keuze. Oké. Okay. Sweet Trinidad het, van, van Dijkparks. Dat ja, is absoluut geen punk. <laughs> nee, dat is zeker geen punk. Oké, okay, tot na het nieuws en reclame. Sweet Trinidad Sweet, sweet Trinidad Darling, keep your home by us But in these Don't burn any wood Well, I've traveled the USA from north to south I didn't need a single girl to shout about They worked me very hard But they made me good I put on a little weight in Yankee boot From Miami to New York to Los Angeles Wherever I play, the people mighty please Yankee it really feels to me Never forget sweet love Trinity And I remember Sweet Trinidad Sweet, sweet Trinidad Get down and keep your home fires burning Yes, burning Sweet We hebben nog wat tijd over, dus hier de Rondo's met Peace Dilemma en de Kings met Autumn Elmanek.